En the boys are back in town. Bloemendaal op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Goedemiddag. U luistert naar Zondag in Kennemerland, het nieuwsprogramma in de regio Zandvoort, Bloemendaal, Haarlem en Heemsteden. De komende drie uren houden wij u. Op de hoogte van het landelijk en het regio regionaal nieuws. Ook behandelen wij het sportnieuws van dit weekend. Zo zijn er onder andere een aantal wedstrijden in de Eredivisie voetbal. En er spelen de dameshockey van Bloemdaal. Een wedstrijd tegen de dames van MOP. Ook bellen wij Jo van Nes. Hij, hij vertelt over de wedstrijd van SV Zandvoort van gisteren. We sluiten het programma af met een rondje raar maar waar nieuws. En natuurlijk lekker veel muziek op deze zondagmiddag. Zijn naam is Aldo Moraal. En zijn naam is Rudy Nicolaas. En dit is Zondag in Kennenland. Goedemiddag.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 een goal. Goedemiddag hier vandaan, natuurlijk, bij die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en uh, of -Noord en Bloemendaal, moet ik zeggen. En uh, Bloemendaal heeft al gescoord in de 14e minuut. Het was uh, Terns die hem een goed in Het was een vrije trap aan de rechterkant uh, van het veld. En Gijs-Jan Poelsgeest uh, ging achter de bal staan. En die gooit hem in één keer op het hoofd van Terders en Kerns. Komt er een draadje in, in de rechterhoek. En onhoudbaar voor de keeper. En dan moet zeggen, dat is natuurlijk een aardige opsteken voor uh, Bloemenaal. Meteen in de 14 minuten. En dan met 1-0 staan Bloemenaal, wat er iets gewijzerd op een uh, samenstelling speelt dan, dan de afgelopen week. Maar dat komt omdat... Uh... Oh, maar dat komt een gevaarlijke aan van Velsnoord. Die moet ik even mee pakken. En door uh, is niets aan de hand. Zegt de scheidsrechter niets aan de hand. Men dacht uh, van Velsenoord dat uh, Joost uh, de, de, de, de, de spits van drukte. Maar het was echt niet zo. Hij gebruikte goed zijn lichaam. En dat betekent dat die kans uh, verkeken is. Maar noemen al wat. Dus uh, met uh, Terrence vandaag diep in de, in de spitsveld. En Oostander achter en Tim op de linker... Uh positie. En dat betekent dat uh, Sebastian Thomas erin gekomen is in het veld om het gevaar van uh, Frans noord in te dammen. Want die zijn versterkt dit jaar met een hele goede nummer 10. En uh, de trainer Rob Schaal heen sloten om uh, uh, daar Sebastian Thomas op te zetten. Om dat angel of die angel eruit te halen. Maar dat betekent toch al dat Rominaal in de 14 minuten op een edel voorsprong kwam. Dankzij Terms. Jack de Blauw, dankjewel. We zijn, um, ja, net hoorde je uh, trouwens R.E.M. en uh, Losing My Religion... Uh, we gaan even door met een uh, aantal berichten. We hebben sowieso vandaag Eredivisie Voetbal. Er zijn uh, twee wedstrijden zijn al begonnen om half 1. NEC Vitesse, altijd een beetje een rivale strijd is dat. Stand is uh, 0-0. Aden Den Haag tegen Utrecht, toch een verrassend. Aden Den Haag doet de laatste tijd het wel erg goed. Staat 1 0 uh, voor, doet het erg goed. En om half 3 zijn er ook twee wedstrijden. Rode JC tegen Willem II en AZ Feyenoord. Wij hebben straks um, ook Joop van Nes aan de lijn. Ja, nou, die vertelt over Zandvoort gisteren. Voetballen. Over basketballen. En hij vertelt over de basketbal, maar dat later. Nu hoor je Keen and Somewhere Only We Know. Oké, okay, en we hebben weer goal. Chair de blauw, kom maar, maar in. En hier is uh, de stand uh, 2-0 geworden in de uh, 19e minuut was uh, Sebastian Thomas, die een schot van de meter of uh, 19 van het uh, doel uh, losliet. En die kwam uh, Ja 4 speler van Velsenoord over de keeper heen. En dat betekent Roemendaal dat hij na 19 minuten hier in Velsenoord over 2-0 voor staat. I'm tired and make a difference tonight Another day pretending I don't think I'll ever survive Leave me for a million It doesn't mean I'll never Get by Myself In over my head, Kane. We gaan door met een uh, rondje uh, ja, regionaal nieuws. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar twee of vermoedelijk drie personen... die woensdagmiddag rond kwart over drie een bejaarde vrouw uit Badhoeverdorp hebben beroofd naar haar portemonnee. Het incident vond plaats aan de Zeemanlaan. Het slachtoffer werd afgeleid door, door twee personen met de smoes dat er iets niet in orde zou zijn... En met haar achterband van haar auto. Een derde persoon zou vervolgens de portemonnee uit haar tas hebben gehaald. Toen de vrouw ontdekte dat haar portemonnee verdwenen was, bleek er al een geldbedrag van haar rekening te zijn gehaald. De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met eventuele getuigen. Er kan gebeld worden naar 0900 8844. Een 9-jarige inwoner uh, van Halfweg is donderdagmiddag rond 3 uur gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen op de oude Haarlemmerstraatweg. Een 39-jarige Harlemse vrachtwagenchauffeur kwam uit de richting van de A200 en ging in de richting van Zwanenburg. Hier is hij in botsing gekomen met de fietser. Hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om de vrouw aan haar verwondingen te verzorgen. Hiernaast is slachter met verwondingen aan haar knie, elleboog en hoofd voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. Oké, okay, vrijdag, vrijdag 13 november komt zijn nieuwe album uit. En die heet Dromen, Durven en Delen. En dit is dan zijn eerste single van het album. Marco Borsato en Waterkant. MUZIEK Samen, hand in hand, laten de stroom bepalen wat er op ons wordt. Zwem met me mee naar de overkant. Stuur je zorgen met het water naar de zee. Open je ogen in. Ander waar we gewoon opnieuw beginnen met z'n twee. Want alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd. Onze schepen eenmaal aangeland En met niets in onze handen zijn we vrij En alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was al die tijd Alles wat ik nodig heb, alles wat belangrijk is voor mij als wat ik nodig heb. We hebben een doelbund bij Velsen-Noord Bloemendaal. Chair, kom er maar in. Daar zijn stand 1-2 geworden in 33 minuten was het Michael Duinenveld die de bal op zijn hoofd kreeg, maar ook tegenraad in kopte. En zo staat de stand hier 1-2, ik kom nu een vrije trap voor Bloemendaal, die gaan we even meenemen. Gijs uh, staat erachter, Gijs Jan Poel, Gijs gaat kijken naar de doelkant. Plaats van één keer op die doelman, die is toch. En dat is uh, geen gevaar voor uh, de doelman van, uh, van uh, Velsenoord, uh, Sebastian Leijssel. Maar uh, Bloemendaal uh, speelt goed, moet ik zeggen. En had net ook een kans op 3, dat was uh, Tim Beeren die de bal goed op zijn hoofd uh, kreeg. Maar net niet genoeg uh, knikte eigenlijk. Dan zat hij langs de keeper gaan, maar nou kon de keeper hem uiteraard tegenhouden. En dat betekent dat die kans geweken is. En de Bloemendaal nu op een 1-2 voorsprong staat hier... In wel zijn hoort. Black Velvet hier bij Zondag in Kennemerland. We hebben uh, twee uitslagen in de eredivisie voetbal. en NC Vitesse is 0-0 geworden. En Aden Den Haag wint toch wel verrassend van FC uh, Utrecht met 1-0. We gaan door met het weerbericht. Ja, dat ga ik vandaag maar even doen. Hè. Het lage drukgebied... Uh, trek vandaag langzaam over Frankrijk richting de Middellandse Zee en de bijbehorende front richt over ons land naar het noordwesten. Het is daardoor op deze laatste dag van oktober aan de bewolkte kant en er valt, er er valt enige tijd lichte regen en motregen. In de loop van de dag wordt het vanuit het zuiden droog en heel misschien klaart het wat op. Het is ook wat vandaag vrij zacht met de middagtemperatuur van 12 tot 13 graden. De wind waait uit het zu zuidoosten later uit het uh, oosten en is overwegend matig van kracht. Vanavond klaart het op en later vanavond en de komende nacht zal er op uitgebreide schaal mist ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of zeven en er waait een zwakke tot hooguit matige oost tot noordoostelijke wind. Morgen zorgt een uitloper van een Azor Azoren-hoogdrukgebied voor een rustig en droog begin van de maand november. We beginnen de dag met een dichte mist, maar gelijk trekt de mist op en volgt er een dag met, met over het algemeen vrij veel bewolking. Pas in de middag kan het wat opklaren. De wind waait uit het noordoosten en het zwakt in mate van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. You know, some people just don't realize that, you know. this was real. and you know, it don't go bad. It just it just gets better. In Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie.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 Doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart van met al liefs uit Londen.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 Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief? Gisteren heb ik sapo. ik mis je een Vandaag heb ik kattenbel, want er is zoveel te doen. huis weer heeft gevonden dan stort ze mijn hart vol met al het liefs uit Londen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 To hear. i wish i was him Ja, dat was Bon Jovi met Always. Uh, we gaan door met een nieuwsbericht. Op, zon, op uh, 6 november van dit jaar heeft Zandvoort de landelijke primeur voor de allereerste nationale 50-plus-dag. Het initiatief van de VVV Zandvoort wordt breed door ondernemers van, en uh, 50-plussers gesteund. Het is de bedoeling dat 50-plussers zich op 6 november als eerste melden bij de VVV, waar ze allemaal een tas kunnen ophalen met daarin onder andere kortingsbonden die te die besteden zijn bij diverse winkels, restaurants, cafés en jaar rond paviljoens. Tevens bestaan er mogelijkheden om workshops te bezoeken een uh, anti-slip demonstratie te volgen. Een juttestog langs het strand of een duin of dorpswandeling te maken onder leiding van een gids. Tijdens de nationale 50 plustig rijdt er een treintje door Zandvoort waarbij de bezoeker een gratis rondje kan maken. Er zijn diverse op- en afstandplaatsen waardoor het treintje ook mensen naar diverse workshops kan vervoeren. Dat het treintje een leuke attractie is bleek afgelopen week op het 50 plus beurs in de Utrecht. Zand was vertegenwoordigd door het middel van het treintje dat mensen naar de ingang vervoerde. Het was een uitgelezen moment om wat meer informatie over de 50 plus dag te geven. Uh, te geven. Je kan uh, meer informatie vinden op www.zandvoort.nl Bij zulke mensen denk ik gewoon, uh, nou, op zulke mensen lijkt me leuk, dan wil ik gewoon 50 zijn. Ja, maar uh, dat dan duurt dan. nog een jaar. Ik heb nog heel leven voor me. Gelukkig wel. Dus um, nou, we hebben even één tussenstand in de Eredivisie. Dat is rode C tegen Willem 2. En dat staat 1 tegen nul. I always see a sunshine that keeps on following me Not a cloud in the sky cause you're always right next to me I'll do you no wrong, maybe I should just let it be Walen en Wicked Way hier bij Zondag in Kennemerland. Gisteren was het zover, er was de Open Zandvoortse Garnalenkampioenschap uh, pellen. Uh, Maurice Mulder was er bijna, hij heeft een uh, verslag uitgebracht. Die gaan we nu even naar luisteren. Eerste kampioenschap, Nederlands kampioenschap of Zandvoorts kampioenschap, Garnalenpellen in Café Oomsteen. Ik sta tegenover de eigenaar van het café, Ton Arissen. Ton, hoe is de avond verlopen in jouw gevoel? Nou, het valt me allemaal een beetje... Uh... Mee. Het is, nee, het is echt geweldig. Het is, uh, we hebben hier een groep, inmiddels uh, de Vrienden van Oomstee. Dat begint, uh, Amstelijf doet natuurlijk, uh, Vrienden van Amstelijf is uh, op muziekgebied. Hier organiseren wij met de Vrienden van Oomstee allerlei rare dingen. En zo is ook ontstaan het genalenpellen. En het genalenpellen is in de Oomstee krant als grapje. En dan in ene loopt het uit... Naar zo'n giga happening. Dat zelfs eh, Radio Noord-Holland eh, ook de moeite heeft genomen om hier te komen. Het ons Dagblad is geweest. Ik voel me heel erg rijk met de mensen om me heen. Want dat is toch allemaal spontaan eh, ontstaan. En ik denk, niet dat ik, de, ik denk niet dat ik de eigenaar ben van een café. Maar ik ben inmiddels eh, de eigenaar van een, nou een clubhuis. En dat clubhuis heet toevallig Café Oomsteen. Het clubhuis heet Café Oomstede. Het clubhuis, dat heeft de Oomsteen Courant. Het clubhuis heeft nu het Nederlands kampioenschap. Ja, ik denk, dat wij ik denk dat wij uniek zijn, ja. Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. 38 deelnemers. Had je dat verwacht? Nee. Wij hadden gerekend op, nou als het dan toch zo spontaan gaat, op 16 of 20. Maar dit is onvoorstelbaar. Kijk, als je, We hadden 42 inschrijvingen. En, en natuurlijk is er op het laatste moment altijd wel iemand die of niet kan in een spontaan bij ingeschreven. Dat hoort er allemaal bij. Maar 38 aan de tafel, die echt werkelijk allemaal heel serieus hebben meegedaan. Dat is het mooiste wat je, kunt, wat je kan gebeuren. Een van de organisators, Willem, sta ik nu uh, tegenover. De finale is geweest. Willem, hoe is het gegaan? Het is fantastisch gegaan. Boven verwachting. Uh, iedereen heeft eerlijk gespeeld. Uh, iedereen heeft ook kunnen zien dat we de eindronde hebben gewogen. Uh, dat we het allemaal eerlijk hebben gespeeld. Mooi, yeah, yeah, yeah, yeah. nou, mooie kon het eigenlijk niet. Iedereen heeft eerlijk gespeeld. Uh, zijn er toch nog stiekem kopjes tussendoor gegaan? Dat soort dingen, en wat gebeurt er dan? Die hebben we er tussenuit gehaald. En dan krijgen mensen 10 gram in mindering. Hoe vaak is het nou gebeurd in deze finale van de 12 man? Van hoeveel personen? Eén persoon maar. En die heeft het zelf kunnen constateren, dus dat hebben we eerlijk gedaan. Wat, wat is de minste geweest, want zo direct horen we het meeste, dat we horen van de meneer Henk Kinnering natuurlijk. Maar wat is het minste geweest wat gepeld is vanavond in de finale? Dat was 110 gram. In de voorrondes is het minste geweest uh, 79 gram. En daar was het hoogste 197 gram. Het hoogste nu, dat wil je nog niet vertellen. Dat ga ik nog niet vertellen. Nou, dat we horen we zo direct van uh, meneer Henk Kinnering. Dan houden we twee mensen over. We houden Hans Davids over. Anse... Gaat het helemaal goed met je? bijna. Bijna. Hartkloppingen. Uh, nou, dat is een bezoek aan de gynaecoloog. Uh, de andere man is Victor Bol. En dan zal ik beginnen met de nummer één. Dames en heren, de nummer één... Van het Open kampioenschap Zandvoort. Canalenpellen. Is gewonnen. met 179 gram. door ons, David. Ja. Laatste weekend oktober. wederom open kampioenschap. kanalenpellen. waar anders als bij Oomsteen. Nou, hartstikke leuk. Maurice Mulder, hartstikke bedankt voor deze verslaggeving. Gisteren bij het uh, Open Kampioenschap Garnalenpellen hier in Zandvoort. We gaan op naar het tweede uur met onder andere Joop Nes, Een aantal uitslagen in de Rabo hoofdklasse dames hockey, eredivisie.